Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Nederlandse man die in Moskou is opgepakt... riskeert tien jaar cel volgens persbureau AFP. Dat zou staan in een verklaring van de rechtbank. De Russische media schrijven dat de man van 64... een agent in zijn gezicht had geslagen... na oneenigheid over een omgevallen verkeersbord. Hij zou erover zijn gestruikeld, waarna hij het bord een schop gaf. Toen de agent hem daarop aansprak, zou hij hem een klap hebben gegeven... De Nederlander zit nu twee maanden in voorarrest. Volgens Buitenlandse Zaken is er nog geen verzoek om bijstand binnengekomen. De gevluchte oppositieleider Edmundo González zegt terug te keren naar Venezuela om de president te zijn. Dat maakte hij bekend vanuit Spanje waar hij asiel heeft aangevraagd. González zei dat zijn verblijf daar tijdelijk is en dat hij 10 januari terug zal gaan naar Venezuela. Daar wordt hij beschuldigd van opruiing, samenzwering, het vervalsen van documenten en het zich toe-eigenen van bevoegdheden. President Maduro claimde de winst in de presidentsverkiezingen zonder met bewijs te komen. González zei niet hoe hij verwacht alsnog het presidentschap te bemachtigen. Amerika geeft 157 miljoen dollar voor noodhulp aan Libanon. Israël is bezig met aanvallen op het land om Hezbollah uit te schakelen. Na dagen van Israëlische luchtaanvallen begon Israël begin deze week ook met een grondoperatie. Gisteren riep Israël inwoners van tientallen plaatsen weer op om weg te gaan vanwege de aanvallen... De EU maakte deze week bekend 10 miljoen euro over te maken aan Libanon... voor extra humanitaire hulp. En in de eredivisie heeft Willem II de uitwedstrijd tegen Almere City gewonnen. Het werd 0-1 door een doelpunt van Amar Fatah. Almere City wacht nu al 20 eredivisiedeëls op een zege. Willem II had juist de vorige 17 uitwedstrijden in de eredivisie niet gewonnen. Het weer: het koelt flink af naar een graad of drie, met lokaal mogelijk temperaturen onder nul. Daarbij is er ook kans op mist. Vrijdag, ik bedoel zaterdag, opnieuw veel zon overdag. Dus bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Cry, cry, cry, cry, cry, cry. cry, crap, cry, cry. People say I'm crazy and tell them that it's true Let them watch with amazement, say it won't That crime Trap dress, we won't do it all. I spent so long trying to fit the prototype I kept us different in the heels, and I never. Don't. Hello. Snap those moms. Nee, D